Tja, als, uh, als ik u niet in ongelegenheid breng... Ontspraak niet. Door hier te blijven rondhangen... ...zou u misschien in ongelegenheid kunnen geraken. In dat geval... ...laten we dan maar meteen gaan. Dat is goed gesproken. <truimert> Het is nou niet bepaald een wandelpad naar die slagwegen, kapitein. Nee, dat kan ik niet ontkennen. <truimert> Maar waarom noemt u mij voortdurend kapitein? Die boeven noemde u zo. En ik dacht... Dat kan wel. Maar omdat die gekken dat deden... daarom hoeft een verstandig jong mens als u het nog niet te doen. Ik heb er net zo min recht op als op de titel van Tsair... die u mij vanmorgen gegeven hebt. Laat alle titels maar weg... en noem mij maar eenvoudig bos. Tenminste, voor het ogenblik. Het begint al knap donker te worden. We zijn er zo. Hier is het al. U ziet, het is maar een eenvoudige boerenwoning. U zult er een tafel en een goed bed vinden. Dank u. Bent u daar, vader? Ja, maar ik ben niet alleen. Waar is de oude Marta? Die is bezig met het avondeten. Gaat u binnen, meneer. Amelia, breng meneer naar het opkamertje. Hij blijft hier logeren vannacht. Ik ga even naar Marta om te zeggen dat wij een gast hebben. Het is niet mijn bedoeling om u overlast te bezorgen, mevrouw. Als mijn vader u uitgenodigd heeft, wilt u mij maar volgen? Dank u. Uw vader heeft mij zo even het leven gered. Zonder zijn tussenkomst had het er slecht voor mij uitgezien. Is er iets gebeurd? Uh, ja, dat wil zeggen... Het is misschien beter dat uw vader het u zelf vertaalt. Zoals u wilt. Gaat u toch zitten? Uh, ja. Mijn vader zal direct wel hier zijn. Als u mij een ogenblikje wilt excuseren. Ik wil even gaan zien of ik hem ook van dienst kan zijn. Wat is dat nou? Draait je de deur op slot? Ja, maar rempel. Op slot. Nou... Dat is ook een mooie manier om je gasten te ontvangen. Het is wel doodstil hier. En wat zou het voor een huis zijn? Het is vast hun eigen huis niet. Ik kan me niet voorstellen dat die mensen zo armoedig. Lieve hemel. Tralies voor het raam ook nog. Het begint toch aardig op een gevangenis te lijken. Nou, wacht maar. Oh, daar zijn ze. Neemt u me niet kwalijk dat ik u weer heb laten wachten? Mijn vader heeft me alles verteld... Wij moeten u ook bedanken, want son... Gaat u toch zitten? U beeft er nog van. Ik dacht dat u misschien wel wat zou willen drinken. Ik heb een glas water voor u meegebracht. Oh, uh, dank u. Dat... Dat water is troebel. Ik heb er een paar druppels spiritus in gedaan. U kunt het rustig opdrinken. Ik had u graag wijn aangeboden, maar die hebben we niet. Dank u zeer. Ja, ik ik kan niet ontkennen dat die, die overval mij meer aangepakt heeft dan ik had gedacht. Je zou van minder kunnen schrikken, maar ja, je bent dan alles. Is u dan al eens zoiets overkomen? Ach, er is van alles. Die geschiedenis van morgen in Soest was voor mij al genoeg om me van streek te brengen. Ach, natuurlijk, dat is waar. U zat in die huifkar. Al heb ik u dan niet gezien. Mijn vader heeft me verteld wat een prachtige vondst u hebt gehad... om ons een veilige aftocht te bezorgen. Ja. Hij heeft voor het eerst sinds lang weer eens gelachen. Uw vader heeft veel meegemaakt. Konden wij maar in de verleden tijd spreken. Ik, euh... Deze hoeve, euh... Ik bedoel, u woont hier niet? Wij... Wij hebben geen vaste woonplaats. Oh... Maar dan bezorg ik u misschien nog meer moeilijkheden dan u al hebt. Ach, mijn vader heeft u al gezegd dat u ons geen last bezorgt. En hij zou u zeker niet hier gebracht hebben... als hij het voor onze veiligheid beter had gevonden. Uw veiligheid? Als uw vader soms bang is dat ik hem verraden zou... Ach, dat dacht u. Zou je u hier gebracht hebben als hij daar bang voor was geweest? En bovendien wat weet u van hem dat u hem zou kunnen verraden? Ja. Ach, neemt u me niet kwalijk. Ik spreek over dingen waar ik beter over had kunnen zwijgen. Ik weet zeker dat u er geen misbruik van zult maken. Niet alleen voor ons, maar ook voor de oude vrouw die deze hoeven bewoont. U hebt gelijk. Wat weet ik van u beiden dat ik u zou kunnen verraden? Zelfs uw verblijfplaats niet, want ik weet niet eens waar ik ben. Het, het spijt me alleen dat een meisje van uw leeftijd zich moet schuilhouden... en zich niet vrij in het openbaar kan vertonen. Je kunt geen spijt hebben van dingen die je nooit hebt gekend. Hm. Ik heb u wat lang moeten laten wachten, maar ik had beneden nog iets te doen. Als jij ons nu alleen wilt laten, media, ik heb met meneer nog een en ander te bespreken. Goed, vader. Laten wij erbij gaan zitten, meneer Huik. Dank u. Ik ben ervan overtuigd dat u zich al die tijd al heeft afgevraagd wie ik toch ben... En wat ik met u voor heb. U uh, zult moeten toegeven dat er tot nu toe niets is geweest wat mij uit de droom heeft kunnen helpen. Dat is zo. En het spijt mij dat mijn veiligheid mij verbiedt iets meer omtrent mijzelf te vertellen. Oh, tja, als u niets wilt vertellen, dan kan ik niets anders doen dan uw geheim eerbiedigen. Het spijt mij alleen dat u niet meer vertrouwen in mij stelt. Meneer Huik, ik beschouw u als een eerlijke en rechtschapen jonge man. En u zou mij zeker en te goedig trouw geheimhouding beloven als ik u daarom vroeg. Het is alleen de vraag of u altijd in staat zou zijn uw belofte te houden. Ik zou niet weten wat mij zou verhinderen mijn woordgestam te doen. Goed, goed, goed. Zoveel te beter. Maar ik ben niet hier om u alleen maar te vertellen dat ik u niets vertellen wil. Ik heb u twee diensten te vragen waarvan ik hoop dat u ze mij zult willen bewijzen. U hebt mij het leven gered, meneer. Ik zou wel bijzonder ondankbaar zijn als ik u niet een dienst zou willen bewijzen. Voor zover dat in mijn vermogen ligt en niet in strijd is met mijn plicht. Een prijzenswaardige restrictie. Maar er valt vaak erg veel onder de rubriek plicht... En de grenzen van het vermogen zijn soms bijzonder eng. Maar goed, wij zullen zien. In de eerste plaats zou ik u willen verzoeken aan niemand iets te vertellen over de ontmoeting in Soest, over het voorval met zwarte Piet en zijn kornuiten... nog over uw verblijf hier. Maar wat voor redenen zou ik moeten opgeven om mijn reis naar Amsterdam te onderbreken? Ik werd vandaag thuis verwacht. Alsjeblieft, daar beginnen de moeilijkheden al. Ja. Er zijn toch honderd redenen die u kunt bedenken. Het slechte weer, de modderige wegen, het missen van de schuit. Ik ben niet gewoon de dingen anders te vertellen dan ze zich hebben voorgedaan. Maar goed, in dit geval wil ik u die belofte wel geven. Het slechte weer is trouwens geen verzinsel. Ik moet alleen één uitzondering maken en dat is mijn vader. Ik heb voor mijn vader nog nooit iets verborgen gehouden. Uw vader? Is dit kinderpraat of mannetel? Aan Uw vader? die hoofdschout is van Amsterdam, die zal geen ogenblik herzelen om zijn rakkers uit te sturen... en Zwarte Piet en zijn bende zowel als mijn dochter en mij... in triomf naar Amsterdam te laten slepen. Meent u dat echt of hoe heb ik het nu met u? Mijn vader zal niets doen om het vertrouwen dat ik hem schonk te misbruiken. Hij zal zeker niet de man laten arresteren die de redder is van zijn zoon. Laat ik u dan dit in overweging geven. Uw vader heeft de opdracht, dat weet ik... ...mij op te sporen en uit te leveren aan hen die mijn verderf zoeken. Zoudt u hem niet liever de gewetenslast besparen... ...de man te vervolgen die de redder is van zijn zoon? Als u zwijgt, blijft uw geweten en dat van uw vader in rust. Hij zal evenzeer de bevelen die hij ontvangen heeft uitvoeren... ...en trachten mij te vatten... ...maar hij zal dat zonder enige spijt kunnen doen... ...omdat hij niet weten zal dat hij enige verplichting aan mij heeft... Is dat juist? Wel. Het is goed. Ik beloof u geen melding te maken van alles wat er voorgevallen is. Dank u. Ik kom nu aan mijn tweede verzoek. U zult begrepen hebben dat ik mij in Amsterdam niet kan vertonen. Ik zal mij dus elders moeten schuilen houden. Maar ik wil mijn arme dochter niet in mijn zwervend leven laten delen. Bovendien moet ik in Amsterdam wat geld en een paar documenten ontvangen... en dat kan alleen mijn Amelia voor mij doen. U hebt misschien wel eens horen spreken van een zekere notaris Bouwveld. Zij kan daar voorlopig wonen en voor een nicht van hem doorgaan. De grote vraag is alleen... hoe komt zij in Amsterdam? Maar er vaart alle twee uren een schuit van na de nage Amsterdam. Er zijn rijtuigen te huren. Dat weet ik. Maar ik weet ook dat koetsiers en schippers verplicht zijn opgave te doen... van alle passagiers die hun verdacht voorkomen. Maar ze zullen toch een jong meisje als uw dochter... niet onder de verdachte personen rekenen? Dat zullen ze in dit geval wel. Ze zijn mij op het spoor. Ze weten dat ik met mijn dochter reis. Ja. Zien zij nu een jong meisje... dat alleen met de schuit van Naarden naar Amsterdam reist... dan zullen ze zeker meer van haar willen weten. Reist zij evenwel met u... dan zal dat genoeg zijn om alle verdenking weg te nemen. Maar ik... Ik zou zeggen dat ik juist de minst geschikte man ben om haar te begeleiden. Wanneer men in Amsterdam, en zeker dan ook mijn vader... hoort dat ik met een onbekende juffrouw gereisd heb. Dan zal hij toch willen weten met wie? Ik hoor het al. Jullie Amsterdammers zijn allemaal hetzelfde. Zeg liever ronduit, ik doe het niet. Dan weet ik waar ik mij aan te houden heb. Nee, neem mij niet kwalijk wat mij betreft. Ik zal het graag doen. Ik zal mij echt niet storen aan wat kwade tongen te zeggen hebben. Kwade tongen? Wie heeft die meer te vrezen dan mijn dochter? Wie zal het een jonge man kwalijk nemen... dat hij aan boord van de trekschuit kennis wil maken... met een alleenreizende jonge dame? Dacht u dat ik voor mijn genoegen... mijn enige kind aan een onbekende toevertrouw? Dat ik haar niet veel liever zelf naar Amsterdam gebracht had... als mij dat mogelijk geweest waren? Maar jullie keurige, welopgevoede Amsterdammers... jullie zijn meesters in het bedenken van omslachtige uitvluchten... als u een dienst gevraagd wordt. Wat mij betreft, nee. ik zeg ja of nee... zonder met gezochte voorwensels voor de dag te komen. Als, als u mij had laten uitspreken dan had u gewaar kunnen worden... dat mijn bezwaren eerder de reputatie van uw dochter... dan de mijne golde. U hebt gelijk. Ik heb verkeerd gedaan mij driftig te maken. Geef mij de hand. Ik hoop dat deze rondborstige verontschuldiging u voldoende is. En om op uw bedenkingen terug te komen... mijn dochter zal u niet verder tot last zijn... ...dan van hier tot aan de poort van Amsterdam. Eenmaal daar zal ze zelf haar weg kunnen vinden. En mocht men u ooit nog eens vragen met wie u gereisd hebt... ...dan hebt u niets anders te zeggen dan... ...dat u aan een juffrouw, wier naam u onbekend is... ...een paar beleefdheden bewezen hebt... ...die een jongeman u helemaal graag aan een jong meisje bewijst. Goed. Wat mij betreft is de zaak hiermee in orde. Alleen nog één vraag. Is uw dochter met dit plan op de hoogte... En stemt zij ermee in? Als ik haar dat zeg, zal zij dat zeker. Mogen we binnenkomen? Zeker wel. We hebben onze zaken besproken. We brengen het avondeten. De heerschappen moeten maar voor lief nemen wat er is. Je vat wel dat we dat niet zo 1, 2, 3 bezorgen kennen. Het is niet dat er geen glazen hebben. Sterk genoeg is, er is hier van alles en van het fijnste ook. Glazen en borden en zilver, maar ja, dat hebt mevrouw achter slot en grendel. Kan ik zo niet bijkomen? Ja, het is al goed, Martha. Zet het maar neer. Er is een kruik bier, een zout, een peper, een gla. Ah. Heilige macht, Is het mogelijk? Wat is mogelijk? Waarin nog? Ik weet niet, wanneer meneer hier lijkt, sprekend op een neefje van mevrouw, dat jaren geleden wel eens bij ons kwam dat kan niet weten.